De motorrijders, tweelingbroers van 19, kregen een boete en moesten een rijbewijs inleveren. Ze gaven als reden voor de hoge snelheid dat ze hun nieuwe oortelefoontjes bij veel motorlawaai en windgeruis wilden testen. Het weer. Vanavond koelt het langzaam af, morgen opnieuw zonnig en warm. Morgenmiddag stapelwolken, in het zuidwesten kans op een onweersbui. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nogmaals goedenavond. Ik ga u zo vertellen wat we allemaal in dit uur gaan doen van Langs de Lijn. Maar eerst even waterpolen. Polawerst tegen Donk. Nog steeds zo spannend, Bob van der Tak. Enorm spannend. Slotfase is aangebroken hier in De Peppel in Ede... waar Donk op 8-6 kwam via een bekeken boogballetje van Simone Koot. Een doelpunt gemaakt in de uitbraak waar Donk zo onbekend staat, waar Donk zo goed in is. Maar meteen daarna de aansluitingstreffer van Nienke Vermeer... Namens de Polar Bears met een knap afstandsschot. En zo uh, is het 7-8. Hier gaat Polar Bears nu weer in de aanval om die gelijkmaker op het bord te krijgen. En in dit uur begint ook AS Roma tegen AC Milan in de Italiaanse competitie. AC Milan kan kampioen worden. En we hebben handbal als meer tegen Emmen en Omstreken. En een studiogast, Ilco Sint-Nicolaas-Meerkamper van beroep. When I ever see fun De Tunes met Apples. Polenbergs tegen Donk. Hoe lang nog, Bob? Uh, dik twee minuten nog en uh, Donk heeft een voorschot genomen zojuist op de titel. En het was Danielle de Bruin zelf die scoorde haar derde doelpunt van de avond. En een uh, prachtig bekeken boogballetje was keeper Linda Westera van uh, Polarbeers te machtig. En zo leidt Donk dus met 9-7. Heeft uh, de trainer van Polarbeers Gerrit-Jan Schothans een uh, time-out aangevraagd. Vandaar de muziek op de achtergrond. Want ja Schothans die, uh, voelt natuurlijk ook... De bui wel hangen dat Bears het toch niet gaat redden ondanks die verbluffende start. 4-0 voor, maar daarna is het toch behoorlijk in elkaar gezakt. De ploeg die knokt wel, knokt wel zich terug in de wedstrijd in die derde periode. Aan het eind daarvan en ook zeker in die vierde periode. Maar ja, Donk is wel een ploeg die zo slim is en zoveel klasse heeft dat het dan in de uitbraak... Toch uh, steeds ook zijn doelpuntjes meepakt. En dat is precies wat er uh, gebeurd is. En zo is het uh, 9-7 voor Donk. Nog dik twee minuten op de klok. De time-out zit er inmiddels bijna op. En dan gaat zometeen het spel dus hervat worden. En dan moet Polar Bears echt uh, razendsnel nog die aansluitingster voorzien te maken. Om nog echt een uh, spannende slotminuut te krijgen. Want anders is het gewoon gebeurd. Het bal bezit voor de ploeg uit Ede. Via Hak Verdejan naar Vivian Sevenic. Sevenic terug naar Marloes Nijhuis. Marloes Nijhuis naar Elzemiek Sevenic. Maar die verspeelt dan de bal wat knullig. Ja, en dat moet je natuurlijk net niet hebben in zo'n slotfase bij deze stand. Die wel wordt onderschept door Harriet Cabau. Overigens het zusje van Mieke Cabau die ook onderdeel uitmaakte van die Olympische ploeg. En dan vraagt de trainer van Donk Rob Bijeman een time-out aan. En zo ligt het spel hier even stil in de slotfase. Bijeman overigens die stopt als coach van Donk. En dat heeft dan alles te maken met de competitie van volgend seizoen. Maar dan zullen de vijf internationals van Donk ontbreken. Die zullen dan fulltime bij Oranje zijn in verband met de voorbereiding op de Olympische Spelen. En uh, daardoor uh, zal de nadruk uh, bij Donk wat minder liggen op het behalen van een topklassering. Maar meer op het opleiden van uh, talentvolle jonge speelsters. En daarom wilde het bestuur van Donk een andere coach. Een bouwer in plaats van een prestatiecoach. En uh, ja, bij man was het uh, niet helemaal eens met uh, die... Uh, met die uh, ja, zoals men dat zag, zoals het bestuur dat zag. Maar hij heeft zich er natuurlijk wel bij neer moeten leggen. En hij gaat dus mogelijk afscheid nemen van Donk met een landstitel. En dat is toch de beste manier om de deur dicht te trekken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Danielle de Bruin. Die op haar 33ste een punt zet achter haar leven als topsportster. En uh, dat op een fantastische manier gaat doen. De laatste minuut is ingegaan. 9-7 is de voorsprong voor Donk. En het balbezit is voor Donk, en dat is natuurlijk goed nieuws voor de ploeg uit uh, Gouda. Het balbezit voor Harriette Cabau, die de bal even terug speelt naar Danielle de Bruin. Het is nu uh, natuurlijk die halve minuut schietijd die je hebt uh, volspelen. maar dat lukt dan toch niet helemaal, omdat het balverlies daar is. Dan wordt Hak Ferdian vervolgens fel op de uitgezeten door uh, Simone Koot, en uh, is het vervolg van uh, Paula Beers ook niet goed. Staan er nog 40 seconden op de klok. En kan de titel Polarbeerse niet meer ontgaan. Zoveel is duidelijk. 9-7 de voorsprong. En de laatste halve minuut is ingegaan. Danielle de Bruin zwemt naar voren met de bal. Maar gooit de bal ook meteen weer terug naar Michelle Slobbe, de kiepster. Want Donk speelt natuurlijk nu op balbezit. Gaat geen gekke dingen meer doen in die laatste fase. En de toeschouwers die zijn meegereisd uit Gouda. Die breken de tent af. Die laten van zich horen in de Peppel in Ede. 16 seconden. Nog op de klok. Het balbezit is nog steeds voor Donk. Donk dat uh, nu ziet hoe het balbezit uh, komt voor uh, Polarbeers, voor Vivian Sevenic, omdat er een overtreding gemaakt werd. Geeft de bal naar 7 Sevenic. Maar uh, de toeschouwers uit Gouda die staan uh, op de bank 5 vijf seconden nog op de klok, Polar Polarbeers eh, krijgt nog wel het balbezit eh, zometeen. Maar het kampioenschap is voor Donk, zoveel is duidelijk. De dubbel is voor Donk, want eerder won de ploeg van Rob Bijeman ook al de beker. Een geweldig seizoen zo dus voor de vrouwen uit Gouda. En de supporters hier aan de overkant, die willen het weten. En nu is het afgelopen, de vreugde, de extase bij de speelsters van Donk. Die de titel pakken in twee wedstrijden. Een verdiende titel als je kijkt over het hele seizoen. Omdat Donk ook al in de reguliere competitie verreweg de beste ploeg was. En ook in de play-offs was dat dus het geval. Gisteren 9-8 in Gouda. Vandaag 9-7 in Ede. Een geweldig afscheid voor Rob Bijeman. En vooral natuurlijk voor Danielle de Bruin. Die dus afscheid neemt hier met het kampioenschap. Donk is de kampioen van Nederland bij de vrouwen. Het verslaat Polarbeers met 9-7. wij gaan verder met de atletiek. Een zilveren medaille bij de Europese kampioenschappen... leverde hem vorig jaar in Nederland gelijk de titel atleet van het jaar op. Voor dit jaar betekent die tweede plaats hoge spannen verwachtingen. Meerkamper Elko Sint-Niklaas wil in het outdoorseizoen... dat volgende week van start gaat... vooral zijn startbewijs voor Londen volgend jaar veiligstellen. Goedenavond, Elko. Eigenlijk is het buitenseizoen al begonnen met de Diamond League wedstrijden in Doha. Uh, Zo'n tweede plaats bij EK in Barcelona. Uh, levert dat nou ook uitnodigingen voor dat soort wedstrijden voor jou op? Uh, nee, Diamond League wedstrijden zijn eigenlijk voor specialisten. En aangezien ik meer kamp doe, dan uh, hebben we gewoon ons eigen, eigen circuit. En uh, dat begint eigenlijk pas uh, dit weekend in uh, Dezenzano met de eerste wedstrijd. Nou waren er wel eens meer kampers in het verleden die uh, één van hun onderdelen zo gespecialiseerd waren, zo goed waren, dat ze ook voor andere onderdelen kwamen. Maar dat is bij jou niet? Je bent echt heel algemeen? Nee, nou ik zou eventueel met Pols toch springen redelijk in de, in de buurt komen van uh, dat soort wedstrijden. Maar goed, daarentegen staat dat, het, uh, dat nu de eerste tien kampen eraan te komen en dan kun je sowieso niet dat soort wedstrijden gaan doen. Dan uh, is alles gewoon gefocust op de, de tien kamp. Ja, ja, dat betekent dat je helemaal klaar bent voor het buitenseizoen? Ja, zo goed als. En wat houdt dat in, zo goed als? Nou, we hebben een periode heel hard getraind. Na het, na het indoorseizoen dat uh, begin maart eindigde even een weekje vakantie gaat. Toen heel hard getraind. En nu, nu beginnen de wedstrijden. Met wat ik zeg, de eerste tien kampen is dus eind mei in Gutsis. Daar moet ik me plaatsen voor de, voor de Olympische Spelen. In ieder geval dat is de eerste kans. Dus vanaf nu betekent dat afbouwen, rusten, meer rust nemen, rustige training. En dan moet de vorm komen en de, dan moet de piek er zijn in is. He. Heb je dat allemaal geleerd van, van de afgelopen jaren, hoe je getraind hebt? Of, of, of is dit uh, door je trainer ingegeven? Of, of hoe zit dat? Hoe nou, werkt dat? De, de schema's worden natuurlijk uiteraard gemaakt door, door mijn trainer. En, um, maar goed, door de, door de ervaring van de laatste jaren weten we wel een beetje meer hoe ik reageer op uh, bepaalde voorbereidingen. Dus uh, we kunnen wel steeds ieder jaar beter afstemmen. Oké, okay. zo komt hij echt goed in vorm en dan moet het echt gebeuren. Ja, ja. Zo'n tweede plaats, Barcelona. Levert dat nou ook, uh, we zijn Nederlanders, levert dat nou ook financieel veel op? Uh, helaas wel tegen. <laughs> <laughs> het is uh, denk ik de periode waarin, uh, waarin we zitten op dit moment met, met de economie. Maar ook zeker uh, de bekendheid nog van de, de atletiek in Nederland. Dat betekent niet dat de sponsoren gelijk in de rij staan of dat er gelijk uh, eventjes wat, uh, wat binnenstroomt. Dus het moet allemaal wat meer, uh, meer gaan leven, denk ik. En uh, hopelijk na een nominatie voor de Spelen, en dan is het allemaal wat, wat zekerder, dan hoop ik dat het uh, toch allemaal een beetje beter gaat lopen. Ja. Hoe, we hoe werkt dat? Ga je zelf op sponsors af? Of heb je daar mensen voor? Ondertussen heb ik een uh, managementbureau. Uh, die, die doen dat voor mij. Maar daarna zit ik ook zelf natuurlijk wat te kijken. En als ik ergens een gaatje uh, weet te krijgen, dan ga ik eerst zelf uh, even, even kijken hoe dat, uh, of het wat is. En, en dan uh, stap je daar naartoe en dan zeg je... ik ben eelco diekelaars, ik kan uh, hardlopen, hoogspringen, verspringen. <laughs> ik kan alles. Ja, nou goed, dat, daar komt het Dat is in ieder geval wel het praatje wat uh, bij de meeste bedrijven... ik bedoel, uh, Tienkamp, het, het heeft gewoon zoveel raakvlakken met het bedrijfsleven... Uh -huh. waarvoor, waardoor je zelf zou denken, het is toch zo makkelijk... en je kan het zo koppelen, maar... De budgetten moeten ervoor zijn en uh, iemand moet het leuk vinden, iemand moet er wat in zien. En dan uh, ja. Nou ja, je hebt hier de kans. Uh, zeg in een minuut waarom ze jou moeten sponsoren. Ja, waarom? Omdat uh, de teamkamp is uh, het mooiste onderdeel van de atletiek. Uh, het is uh, veelzijdig. We moeten alles kunnen. We moeten beschikken over discipline, we moeten beschikken over uh, het is een samenwerking onderling met, met de atleten. Het is uh, keihard werken. Uh, het is gewoon ontzettend mooi. En het, uh, het heeft wat meer steun nodig hier in Nederland. En dan moet je ook nog zeggen... nou, en ik denk dat ik gewoon een medaille ga halen straks in Londen. Dus je hebt er ook nog wat aan te sponsoren. Ja, zeker. Een, een medaille in Londen zit er zeker in. Ja, ja. Maar het is, uh, het is... laten we zeggen, het is reëel. Maar het is, uh, er zijn een hoop die er voor je aanmerking komen. Maar daarvan ben ik er wel eentje. Ja, dat, die, dat die sponsors uh, tot nu toe nog niet in de rij staan. Uh, is dat een teleurstelling? Nou ja, een teleurstelling... Het is natuurlijk niet hetgene waar je het voor doet. Ik bedoel, ik doe, ik doe de atletiek, omdat ik het erg leuk vind. En, maar als je dan op een gegeven moment vierde staat op de wereldranglijst... je wordt tweede van Europa... dan hoop je wel natuurlijk dat het allemaal wat makkelijker gaat. Dat je in ieder geval een eigen auto kan hebben. Dat je niet thuis hoeft te wonen. En dat gaat allemaal nu nog niet zo makkelijk. Dus het is, het is een, beetje, een beetje dubbel op voor mijn gevoel. Ik bedoel, je werkt ontzettend hard voor je. doet er alles voor je, het alles voor over. En dan, uh, ja dan is het toch wel fijn als er iets meer beloond wordt... en dat je gewoon wat meer onafhankelijk kan zijn. Ja, een eigen auto. Maar noc NSF doet toch ook dat soort dingen? Ja, noc NSF heeft autootjes inderdaad. Maar dat is, uh, het is een klein, kleine groep auto's die ze hebben. Dus je komt op een wachtlijst te staan. Je moet er toch nog wat voor, voor betalen. Uh, er kunnen geen andere sponsoren op. Dus het heeft meer voordeel om een, een gesponsorde auto te krijgen... waar meer sponsoring op kan. Zodat je ermee rond kan rijden als billboard zijnde. En uh, ja, dat is toch, toch iets uh, praktischer. Ja, geld is ongetwijfeld ook nodig omdat je een coach uh, nodig hebt. Ja, klopt. Ja, de coach kan ik nu uh, niet zoveel uh, geven dat hij eigenlijk uh, verdient. Wie is dat? Vincent de Lange is mijn, uh, mijn coach. Die maakt mijn schema's. Daarbij werk ik nog samen met een Poolse coach. Jos Dat is een, een Belg. Wat voormalig, de voormalige uh, bondscoach Poolse Hoogspringen in Nederland. Is nu gestopt. Maar die gaat bij mij door. Mm -hmm. Samen met nog een Belgische meerkampen. En ik train hoogspringen bij uh, Wim van der Ven. Dat is uh, de trainer van uh, Olympisch kampioenen Tier Helleboud. Ook een Belg. Daar hebben we een goede samenwerking mee. Maar, uh, maar Vincent de Lange is mijn... Mijn hoofdcoach, zeg maar, die, gewoon de die doet al die andere zeven onderdelen. Alle andere, alle andere onderdelen. En die is ook nog bij, zelfs bij hoog, bij pols. Ik springen. Omdat hij gewoon een beetje de touwtjes in de handen houdt. Dat hij het overzicht houdt. En dat we die moeten zorgen dat ik op tijd in vorm ben. En uh, die moet ook waken voor de blessures. Samen met mij natuurlijk. Die heb jij ook volledig tot je beschikking? Nog niet helemaal, helaas niet. Het is, uh, hij heeft er gewoon werk, uh, werk naast uh, lopen. Dus uh, ja, soms is, kan het er niet bij zijn op training. Of het is haast of het is een beetje... Het zou natuurlijk optimaal zo zijn, een coach die fulltime beschikbaar is. Waar je gewoon uh, altijd uh, van op aan... Of je kan, kan van hem op aan, maar die er altijd kan zijn bij alle trainingen zodat je gewoon de perfecte samenwerking kan hebben. Ja, je zou verwachten van een nummer twee bij Europese kampioenschappen. en een topsportland als Nederland, althans dat willen we worden, dat dat geregeld is. Ja, nou, er is een bondscoaches dus Meerkamp. die zit op Papendal. Dus als ik daarbij wil, moet ik op Papendal gewoon en daar gaan trainen. Maar voor mij is de samenwerking met Vins. dusdanig goed dat ik dat absoluut niet uh, zie zitten. Dus zou je inderdaad hopen van... oké, okay, probeer die vrij te maken, fulltime. Ja, ja. Maar goed, dat, dat zit er nu nog niet in. Maar wie weet in de toekomst. Ja. Je liet er net al even tussendoor doorschemeren... Uh, dat je liever niet bij je ouders weer, uh, weer woont. Maar dat doe je nu wel. Klopt. Ja. Maar ja, dat is wel mooi, want het eten op tafel, daar hoeven we verder niet, niet zorgen over te uh, het, heeft het heeft, ook, voordelen heeft absoluut, voordelen Het uh, heeft absoluut voordelen hoor. En het is ook helemaal niet dat het thuis ongezellig is of wat dan ook. Maar het is toch gewoon lekker als je in ieder geval als nummer vier van de wereld... tweede Europese kampioenschap, dat je gewoon onafhankelijk kan zijn. Dat je het in ieder geval niet hoeft. Dus ja, ja, je zou in, zoals ik net al zei in een topsportland als Nederland beter verwachten. Ja, in ieder geval beter hopen. Ja. <laughs> Bij de Atletiek Unie, is daar nou je status veranderd naar die tweede plaats? Ja, ze hebben een, uh, een Londen-elite-selectie opgericht. Uh, daaronder vallen nu twee atleten. Dat is Yvonne Hak, die vorig jaar Europese kampioenschap... Uh, haalde ze zilver op de 800 meter, en ik. Dus dat zijn uh, eigenlijk de twee die uh, het moeten gaan maken in Londen. De, dat de medaillekansen zouden moeten zijn. Dus die hebben iets meer faciliteiten gekregen... een iets groter budget gekregen. Maar goed, dat gaat alweer op. Aangezien mijn uh, trainer ook mee moet naar Degu straks, naar de WK. Ticket en verblijf, dat uh, moet ik zelf regelen. Dus dan gaat mijn budgetje alweer op. Maar... Uh, maar goed, we, we hebben iets meer uh, faciliteiten gekregen zo vanuit de -Unie. Als ik, Als ik het zo hoorde, ben je met dat soort dingen heel veel bezig. Uh, tijd die je eigenlijk beter aan topsport kan besteden? Ja, nou, ik probeerde zo min mogelijk tijd om te besteden. Hoor, zeker En daarvan heb ik uh, na Barcelona een managementbureau uh, bij de hand genomen: van jongens, uh, help me hiermee. Maar goed, soms zijn dingen van, oké, okay, die, moet, die moet ik toch even zelf doen. Of, uh, maar goed, zodra ik het kan afschuiven, dan schuif ik het liever af. Ja. Uh, in de winter was er het indoorseizoen. Uh, bij de EK enig die als vierde op de meerkamp. Uh, dat is binnen minder dan tien. Ja. Uh, net buiten de prijzen, wel een nieuw Nederlands record. Uh, tevreden daarover? Um, toen op dat moment zeker niet. Ik had echt, uh, echt meer verwacht. Ik had vierde op uh, drie punten van de nummer drie. En het was niet eens zo dat ik echt per se brons wilde hebben... maar ik had gewoon in mijn gedachten altijd gehad goud. Het kan gewoon. Het, het, het, ja, waarom niet? Ik voel me goed. Maar goed, ik heb, uh, de maand ervoor heb ik flinke griep gehad. En uh, ik heb tot, aan het, tot en met het EK gezegd van... nee, dat is het niet. Dat, dat was het absoluut niet. En dat wil ik mezelf ook niet voorhouden. Maar achteraf denk ik van... ja, ik was scherp in mijn gedachten... omdat ik er mentaal helemaal klaar voor, van, klaar voor was... Maar ik heb toch denk ik een paar trainingen gemist die toch wel even, of ja, die heel belangrijk waren in mijn uh, voorbereiding. Waardoor de 60 meter en de verspring, de eerste twee onderdelen kwamen dan niet helemaal uit. Ja, dan begin je met een, een vervelende, vervelende start en dan laat je hoop punten liggen. Ja, en als je dan achteraf toch nog meer dan 100 punten boven het Nederlandse koor zit en vierde wordt dan uh, denk ik dat je toch wel tevreden mag zijn. Ja. Je zei zelf, uh, je wil alles winnen. Nee, ja, nou nee, goed, ik denk dat iedereen toch voor de alles wil winnen. Maar goed, je, je nou moet... ja, het kan ook zijn dat je sommige wedstrijden meer als voorbereiding ziet, meer als, uh, als, als opwarming uh, ziet. Maar, maar bij elke wedstrijd heb je die drive? Nou, nee, het is natuurlijk heb je wel absoluut uh, zo af en toe van: oké, okay, uh, nu is het gewoon een hele belangrijke het, gewoon een test. Of uh, het maakt nog niet uit hoe ik ervoor sta. Ik heb mor oh. morgen een competitiewedstrijd in, uh, in Tilburg. Ik zal, ik zal dan moeten verspringen voor de competitie voor onze ploeg van A34 in Apeldoorn. Maar omdat ik deze week zo hard heb getraind... zal ik een, een 10-pas aanloop doen in plaats van een 16-pas. En als dat nog geen 7 meter is, zullen heel veel mensen zeggen... ah, die Elke die kan toch veel verder springen. Maar dan weet ik voor mezelf, ja, dit is gewoon belangrijk voor de club. Het is een goede test voor mij, maar... Ja, morgen, de afstand van morgen zal niet representatief zijn... voor, voor de rest van het seizoen. Ja. Dus als ik morgen dan tweede word... Ja, dan uh, kijk ik daar natuurlijk een beetje anders tegenaan. Dan als je er helemaal klaar voor bent... en als alles erop ge, ge gefocust is... Dan, dan wil je natuurlijk winnen. Ja. Laten we even over het teamkamp in het algemeen uh, praten... naar een, een reportage gaan luisteren. Want uh, niet alleen uh, via jou weten we het. Ook uh, Karin Rukstuhl en Jolande Keijzer... Uh, hebben het bewijs laten zien... dat het in de toekomst... Uh, uh, dat het goed gaat met de teamkamp in Nederland. Met de, met de meerkamp in Nederland. En in de toekomst gaat Daphne Schip... Dat ongetwijfeld ook doen. Nee. Uh, Nederland is goed. Uh, het laatste succes werd geboekt door Ramona Franse. Bij de Europese indoorkampioenschappen in Parijs uh, pakte zij brons op de vijfkamp. Maar ook zij staat nu aan de vooravond van het buitenseizoen. Een belangrijke periode breekt aan, want ook zij, Ramona Franse, wil dus naar het WK en naar de Olympische Spelen. Maar de 25-jarige atleten heeft daarnaast ook nog een baan. Twee ochtenden in de week werkt ze als fysiotherapeut in een praktijk in Leiden. En daar werd ze opgezocht door verslaggever Floris van Hoorn. Dit ziet er goed uit voor Fransen, maar het is nog meer dan 100 meter. Nee hoor, ze komt opzetten. Fransen, als ze nu niet stuk gaat, dan gaat zij het brons pakken. Nog een eindsprintje van Fransen. Ja, dit doet ze geweldig. Op haar eerste internationale toernooi pakt ze meteen een medaille. Want dit, dit is genoeg. Dit is genoeg voor Fransen. Medaille de bronze, representant de VEBA. Bronze medal, representing the de the Nederlandse. Romana Frampton. Twee maanden terug uh, veroverde je een bronze medaille bij de indoorkampioenschappen op de Vijfkamp. Wat is er in die twee maanden met je gebeurd? Nou, vlak na het EK was ik vooral heel erg moe. En heeft het best wel een hele grote impact allemaal gehad. Uh, de medaille en. Uh, uh, ja, mijn lichaam die was ook moe en ja, een beetje overbelast. Dus ik heb heel, heel veel rust moeten nemen, eigenlijk wel twee, drie weken daarna. En uh, Uiteindelijk, ja, begin april, zijn we naar, op trainingstage naar Valencia gegaan. En daar ben ik echt weer begonnen met trainen en opbouwen. En uh, ja, toen weer echt serieus en mijn lichaam weer, wilde weer goed meegaan werken, gelukkig. Uh, ja, dus dat gaat inmiddels wel weer goed. Het was moeilijk om die focus weer terug te krijgen op de sport. Uh, ja, dat ging gelukkig wel redelijk vanzelf. In Valencia heb ik echt, ja, dan, dan ben je ook weg en weg van huis en geen andere dingen aan je hoofd. Dus dan is het echt alleen maar trainen. Daar heb ik wel goed de focus weer, uh, weer kunnen pakken. Uh, zo, vertel, ja, hoe is het gegaan afgelopen week? Uh, ja, het is wel goed. Ik heb twee keer getraind deze week. Ja. Maandag en dinsdag. Oké, okay, hou hem hier maar eventjes vast. En dan je je handen een klein stukje omhoog. En laat je handen weer zakken. En dan weer je schouderbladen los, ja, en weer schouderblad naar boven toe. We zijn hier in Leiden op de plek waar jij werkt. Wat voor invloed heeft dit werk op jouw sport? Ja, ik vind het werken vind ik ontzettend leuk. En het zijn, ik werk twee ochtenden en daarbij, het is, het ja, een beetje ontspannend tussen de trainingen door. Ik, uh... Ik ben dan eventjes geen sporter, maar, maar fysiotherapeut. En dat is, wel, ja, dat is goed voor mijn uh, afleiding en afwisseling eigenlijk in de week. En dat vind ik wel heel erg leuk. Alleen het nadeel is dat het natuurlijk ook wel fysiek werk is. En dat ik uh, eigenlijk op mijn rustdag echt moet uitrusten. En dan ga ik, uh, ga ik een paar uur werken. Dus dat uh, is voor mijn ja, fysiek herstel iets minder goed. Maar voor mijn mentale herstel is het eigenlijk wel heel erg goed. Hoe goed zou jij zijn als je fulltime sporter was? Uh, ja, dat gaan we de komende maanden zien. Want ik heb volgende week uh, mijn laatste ochtend hier uh, in de praktijk. Ik ga dan uh, voorlopig eventjes stoppen in de praktijk. Omdat ik me echt volledig wil richten op, uh, op de wedstrijden en de trainingen de komende maanden. Het wordt gewoon ontzettend belangrijk richting het WK toe. Dus, uh, dus ja, in goed overleg met mijn werkgever uh, Erik van Putten. Hebben we ja, besloten dat ik even een paar maanden ja, mag stoppen. Heb je nou voordeel dat je fysiotherapeut bent? Dat je anders met je lichaam omgaat? Ja, ik... Uh... Aan de ene kant denk ik van wel, omdat ik wel dingen herken en uh, ja, probeer natuurlijk verstandig met mijn lichaam om te gaan. Maar aan de andere kant ben ik ook een atleet en ik wil ook gewoon heel hard trainen en het beste uit mijn lichaam halen. En ja, als je een pijntje hebt, dan is het ook mo altijd moeilijk om te stoppen van, ja, waar ligt de grens? Dus dat, dat blijft sowieso moeilijk, maar ik denk wel, uh, als ik ja, blessures heb, dat ik daar wel goed mee om kan gaan uh, qua herstel en de revalidatie, dat ik dat, ja, dat ik... Ja, dat, dat kan ik wel, denk ik. Oké, okay, mag je inademen. En helemaal uit. Oké, okay, nog een paar erin. Hoe gaat jouw outdoor seizoen eruit zien? Ja, mijn outdoorseizoen begint uh, volgende week zaterdag in, uh, in Listertijd Ter Spekkenbokaal. En uh, daardoor doe ik hoorde, hoog en kogel. En die week erop in horen aan de wedstrijd. En dan uh, week daarop, dat is, dat is eind mei, heb ik mijn eerste zevenkamp in, uh, in Gutsis. En dat, uh, ja, dat is echt de eerste uh, belangrijke uh, piekmoment waar ik uh, gewoon heel goed en scherp moet zijn uh, aan de start. En waar ik me ja, ga, ga kwalificeren voor de WK. Ben je nieuwsgierig naar jezelf? Ja, ik ben best wel nieuwsgierig waar ik nu op dit moment sta. Ik heb de afgelopen weken nog behoorlijk hard getraind. Nu nog steeds eigenlijk. Volgende week pas gaat het gast er een beetje af. Dus uh, is echt uitgerust ben ik nog niet in Lisse. Dus de prestaties zullen nog niet, uh, niet geweldig zijn. Maar dat, uh, dat hoeft nog niet. En, uh, maar Ik ben wel benieuwd wat ik, in deze, wat ik nu kan op dit moment. Dus ook al heb ik hard getraind. Dus dat, uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Mooi, gaan we even een afspraak maken? Ja. Kan je nog steeds op uh, woensdagochtend? Uh, ja. Half elf doen? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Nou, dan zit je volgende week in de Ja, half Dank je. Oké. Okay. <laughs> Doegroei. Wat verwacht je van dit buitenseizoen? Nou, ik uh, verwacht wel dat ik een PR ga scoren op de 7 natuurlijk. En uh, hopelijk sta ik in uh, in, de in uh, eind augustus. Dat, uh, dat is mijn doelstelling. Ik heb natuurlijk al een prachtig indoorseizoen achter de rug. Dus dat, uh, wat dat betreft is het jaar 2011 al. Uh, al geslaagd, Maar zevenkamp, daar draait het uiteindelijk om. Dat is het Olympische onderdeel. En dat, uh, uh, ja, hopelijk eindigt dat uh, dan in, het, uh, in Degu. Ja, je zegt uh, een PR, nieuw persoonlijk record. Wat heb jij in gedachten als punt totaal? Ja, dat kan echt alle kanten op gaan. Ik, ik denk dat ik, ja, na de progressie wat ik heb laten zien in het EK... dat ik uh, ja, behoorlijk wat punten wel bij kan scoren, maar... Uh... Ja, wat het gaat worden. Ik had in Parijs ook geen idee. En uh, ja, dan zien we aan het eind van de wedstrijd uh, hoeveel punten daar achter mijn naam staan. Floris van Hoorn maakte deze reportage met Ramona Fransen. Uh, hebben jullie veel contact onderling, meneer Campus? Uh, bedoel je de Nederlandse meerkamp? Yeah, yeah. um, nee, dat valt eigenlijk mee hoor. De, de vrouwen zitten voornamelijk op Papendal... met uh, de bondscoach, Ronald Vette. En de mannen trainen een beetje verspreid uh, door Nederland. Dus, uh, of nou zelfs uh, Ingmar Vos, die, ook, die er ook was op de EK Indoor in Parijs... die, die woont zelfs in, uh, in Birmingham... Dus die traint alles in, in Engeland. Dus uh, daar heb ik weinig contact mee. Maar die zie ik gewoon op de wedstrijden. En het is toch om, omdat jullie uh, allemaal bij verschillende trainers zitten en, en uh, daar de voorkeur aan geven. Want, ja. want als je samen traint, kan je elkaar ook op, opnaaien, zou ik maar zeggen. Ja, nou is ook wel zo. Ik denk dat een samenwerking soms ook wel, wel goed is. Maar ik denk dat we toch allemaal, in ieder geval zeker Ingmar en ik zijn totaal verschillende personen. En ik denk dat we allebei de beste keuze hebben voor, voor onszelf, uh, hoe, we, hoe we trainen. En ik probeer dan de samenwerking te zoeken met, uh, met een Belgische meerkamper. Hans van Alphen train ik uh, sowieso één keer in de week mee samen. Maar daarmee gaan we ook vaak op trainingstage, dat, dat combineren we zo. Dus je, je zoekt wel wat samenwerking. En ik heb, ik heb ook nog twee, uh, twee uh, trainingsgenootjes nu sinds uh, uh -huh. deze winter. Laurien Hoos en Rudy Bourguignon, dat is een, een Franse meerkamper. Dus zo proberen we toch wel samenwerking te vinden en elkaar een beetje op te naaien. Ja. Zij vertelde dat ze op het trainingskamp in Valencia was geweest. Jij ook? Ja, daar zijn we ook geweest. Ja. En daar ging de hele ploeg wel naartoe. Ja, daar zijn alle meerkappers naartoe gegaan uiteindelijk. Uh... Over het algemeen gingen we vaak naar Tenerife. Daar, daar kon niet altijd geworpen worden. Omdat het een mooi voetbalveld is. En dat mag niet, mag niet aangeraakt worden. <laughs> dus toen hebben we toch gekozen voor Valencia. En uiteindelijk zijn alle meerkampers, in ieder geval met de bondscoaches, daar naartoe gegaan. En wij dus met onze eigen, eigen trainer. Dus uh, ja, hebben we erg goed kunnen trainen. Ja, dus dat was een belangrijk uh, trainingskamp. Dat, dat heeft goed gewerkt voor jou. Ja, ja, de trainingsstage heeft erg goed uitgepakt. Het is altijd lekker om even weg te zijn van alles. En gewoon rustig te kunnen trainen. Ja, je hebt gewoon de tijd. Het is gewoon simpel. Het is trainen, slapen, eten. En dat is alsmaar zo door. En uh, soms ook wel erg lekker. Ja, uh, je zei al, Guts, is, dat is een van de eerste uh, mogelijkheden om je te plaatsen voor. Meteen plaatsen ook voor de Olympische Spelen? Of, of uh, nominatie aan? Ah, nominatie, dus, zoals ja, dat heet. Ja, je moet als je zover 2000... bent, ja, dan. Jij ja, moet altijd nog in 2012 vormbouwen tonen. Maar. Uh, Goed, ik denk dat een nomineer is eerst belangrijk. Uh, ik bedoel, als je dat hebt gehaald, is het gewoon heerlijk. Er valt toch een last van je schouders af. En dan hoef je in 2012 niet meer zo hoog te scoren als nu. En zelfs denk ik dat de score van nu goed haalbaar is. Dus uh, ik zie het wel zitten. Je, je hebt hier geen twijfel over? Nee, helemaal, helemaal nee. Geen, geen, geen twijfel. Nee. Want als zoiets niet haalt, dan krijg je zo'n ellenlange procedure van die wedstrijd en die wedstrijd. En dan kijken wat, wat, ja, ga je wat gunstig echt, echt is. En je kan als meerkamp natuurlijk niet aan alles meedoen. Nee, precies. Dan ga je het echt gaan jagen. En uh, je hebt eigenlijk gewoon normaal gesproken drie meerkampen in een jaar. Dat is toch wel een beetje drie tienkampen in een jaar in ieder geval. Dat is een beetje de max. Dus dat zou uh, voor mij nu zijn uh, is, Dan uh, hopelijk de WK en Degouw. En eventueel nog twee weken later meer uh, meerkamp in Talans in, in Zuid-Frankrijk. Dat is meestal de laatste van het seizoen. En dan is het ook echt wel, uh, echt wel op. Ja, hoe, hoe sta je ervoor als je het vergelijkt met een jaar geleden? Uh, ik denk dat ik een erg goed, uh, goede winter heb gedraaid. Uh, ik heb natuurlijk goed gescoord nog in Parijs. Daarna uh, goed hard kunnen trainen. Ik voel me eigenlijk op zich fit. Uh, ja, misschien een paar kleine pijntjes. Maar over het algemeen beter dan andere jaren, denk ik. Dus... Uh, ja, we, we leren, we krijgen steeds meer ervaring over hoe ik reageer op alle trainingen. En ja, zo kunnen we het langzaam uitbouwen. En ik voel me, voel me beter dan andere jaren, dus uh, laten we zullen ja. het gaan zien. Hoe, hoe traint een, een meerkamper, een tienkamper eigenlijk? Uh, pakt hij bepaalde onderdelen die, die kan verbeteren, die denkt dat hij kan verbeteren? Of train je op alles evenveel? Nee, je traint sowieso alle onderdelen wel. Maar er zijn natuurlijk een paal, paar theorieën. Sommige mensen vroeger dachten... nou ja, goed, uh, alle, alle onderdelen 800 punten is 8000 punten. Zo simpel is het. Maar goed, ik heb uh, Pools de een supersterk onderdeel. Dat vind ik, dan moet je ook een beetje uitbouwen. Maar eh, nou ja, eigenlijk moet je een beetje de balans vinden. Hè. Waar, waar uh, kan ik met minst mogelijk werk... Uh, de meeste, meeste punten, punten bijhalen? bijhalen. En en waar zo, is dat? Ja, nou, Dat was voor mij voornamelijk heel erg hoogspringen. Dat was vorig jaar erg slecht en dat is nu... Al goed verbeterd. Het is uh, van 1,91 nu al naar 2 meter gegaan. Dat is toch, in Amerika was dat ongeveer 100 punten winst. Uh -huh. Nou ja, daarvoor in vergelijking moet je 30 centimeter hoge polsstuk springen. Of je moet 7 meter verder speerwerpen. Maar 7 meter verder speerwerpen doe je niet zo 1, 2, 3. Dus het is, uh, het is een beetje afwegen. En eigenlijk na ieder indoorseizoen of ieder autosseizoen, dan, dan stellen we een rijtje op. Oké, okay, wat zijn de accenten? Die onderdelen gaan we even iets meer doen. En daar leggen we eventjes extra aandacht aan. Maar over het algemeen moet je natuurlijk alles trainen. En daarnabij nog kracht, conditie. Gewoon algemeen. En dan nog alle technische onderdelen. Ja, maakt je algemene conditie daar ook nog uit? Je zei al, je hebt altijd wel pijntjes. Maar die pijntjes maken ook nog uit welk onderdeel je meer traint dan het andere? Ja, zeker natuurlijk. Ik bedoel, je moet er wel zorgen dat je niet overbelast raakt. Dus het is toch een goede afstemming. Je kan niet iedere dag sprinten. Je kan niet de ene dag sprinten, de andere dag horen en dan weer verspringen. Allemaal explosieve onderdelen naast elkaar. na elkaar kan ook niet. Dus het is wel een goede balans vinden. Maar dat is een taak voor mijn trainer. En Gelukkig hoef ik me daar niet te veel mee, nee. mee bezig te houden. Uh, volgende week het seizoen in Nederland van start. De Ter bokaal uh, ja. Hebben Meerkampers daar wel wat te zoeken? Ja, dat is een wedstrijd. We zijn de zes uh, grotere wedstrijden in Nederland. En, ja, het is altijd een leuke wedstrijd. Het is een goede test ook, vind ik, voor de Meerkampers. Om uh, even te meten met de specialisten. In Nederland kun, kunnen we op sommige onderdelen redelijk goed meekomen. Dus uh, ja, ik zal daar gaan hortlopen. Ik zal daar gaan discus werpen. Nou, heb ik op, tussen de specialisten discus werpen heb ik weinig te zoeken als meerkampen. Maar het is een goede test voor mij in ieder geval. En uh, een leuke wedstrijd om te doen. Ja. En je zei al, morgen een, een dagje met de club AV34 uit Apeldoorn. Uh, hoe, hoe belangrijk is dat, het, het contact met je club? Ja, dat is toch wel belangrijk. Ik bedoel, ik, ik traine. Veel. Ik krijg toch wat faciliteiten vanuit de club. Ik heb de sleutel van de baan. Ik ben er zo vaak. En ik vind het ook gewoon belangrijk dat je onderling nog een leuke sociale contact houdt met je team, met je, met je ploeggenoten. En het is gewoon een leuke wedstrijd om te doen. En uh, ja, dat, dat zie ik wel gewoon echt, echt als training. Dus ik kan ook een beetje kiezen welke onderdelen ik wil gaan doen. Want uh, wat, wat vind ik belangrijk? Nou, dan, die kan ik dan wel gaan doen. Maar uh, ik vind het toch wel belangrijk dat je dat in ieder geval doet. En dat je gewoon lekker meedoet. Ja. We hoorden net bij Renault de Fransen. Die, die, die werkt nog twee, twee ochtenden in de week. Uh, jij studeert. Kom je daar aan toe? Uh. Sorry hoor. Ja. Deze vraag wordt me, me altijd gesteld. Deze vraag wordt me altijd gesteld. Ja, het is een vraag. Je tijd... doet uh, commerciële economie aan de Randstad Topsport Academie in te ja, kijken. klopt, klopt. Ik sta er nog steeds ingeschreven. Ik kon, ja. ik kon er te weinig. En um, ja, het is denk ik wel goed voor mezelf om na Gutsis inderdaad weer te stellen... van oké, okay, dan heb ik even een periode wat... Uh, zonder teamkamp in ieder geval. Dus dan is het wel een periode om toch echt weer wat aan de studie te gaan doen. Maar uh, ja, het is toch echt een beetje kijken. Als er een belangrijke wedstrijd aankomt, dan, dan zet ik die studie helemaal aan de kant. En, maar het is soms toch wel lastig om hem even op te pakken, dus... Uh, oh. Hoe is, de, hoe is de samenwerking met, met, met dat soort instellingen om te studeren? Uh, krijg je als topsporter alle mogelijkheden om... om uh, want ja, tegenwoordig heb je uh, boetes voor langstudeerders, hè? althans die komen eraan. Ja, ja, maar je, ja. je krijgt echt alle mogelijkheden? Ja, we krijgen vanuit uh, de Randstad Topsportacademie echt alle mogelijkheden. En um, ja, dat is, wel, dat is wel echt goed geregeld hoor. En uh, het wordt allemaal afgestemd op, op mezelf persoonlijk en ja... Ik moet toch eens gaan praten met de mentor van... oké, okay, welke vakken ga ik nu eerst eens uh, afsluiten? Want alles gaat uiteindelijk door elkaar heen lopen en dat is gewoon lastig. Dus ik moet gewoon echt een eigen programma gaan opstellen, denk ik weer. Dus ik, uh, ik had uh, inderdaad toevallig deze week nog eens gemaild met de mentor... van ik kom langs en uh, laten we een lijstje maken. Kan ik in ieder geval weer gaan afvinken, dan, uh, dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Geef hem een kaartje voor Londen volgend jaar. dan uh. Ja, uh, zo moet nee, ik doen. Dus ben je helemaal dus. onder de pannen. Ja. Uh, ik, ik begrijp dat je wel altijd tijd hebt om te twitteren. Uh, wat wordt na dit interview jouw twitter? Uh, ja dat weet ik niet, dat uh, zullen we straks <laughs> lezen. Oké, ook al zit nu klaar: veel succes en uh, uh, goede toekomst uh, straks in uh, Londen. Dankjewel. On the side of the road And into this life we're born And but sometimes Sometimes we don't know why And times it Morrison, the bright side of the road. We gaan weer eens kijken bij de Nederlandse kampioenschappen boksen in Rotterdam. Verslaggever Gio Libes loopt er rond en die zal ongetwijfeld een hoop oude bekenden uit de boksport tegenkomen. Help eens weg, eerste ronde. Ja Ronald, het is misschien een onverwachte gedachtesprong. Maar de Haagse bende, die ken je misschien nog wel vroeger in het schaatsen. Ben van den Burg, Bart Veldkamp en dan had je ook nog Conrad Alleblas en die zit naast me. Conrad, wat doe je eigenlijk bij het boksen? Uh, nou, ik ben uh, tegenwoordig heel intensief bij het boksen betrokken. Uh, en dat is eigenlijk begonnen met, uh, met mijn schoonfamilie die helemaal in het boksen zit. Tien jaar geleden ben ik daar uh, op die manier mee in aanraking gekomen. En op tussen, intussen op allerlei fronten actief in het boksen. Want je bent manager geworden van de Nederlandse boksbond. Moet eigenlijk gaan proberen om uh, die Nederlandse talenten die er ongetwijfeld zijn, richting de Olympische Spelen te leiden. Is dat een mission impossible? Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat er uh, in de Nederlandse boksport op dit moment een uh, aantal trainers en, en boksscholen ontzettend goed bezig zijn. Uh, allerlei talent aan het opleiden. Er zitten ook een aantal goede toppers al bij. En uh, die jongens weten elkaar ook steeds beter te vinden. De coaches die zeggen van jongens, we gaan gemeenschappelijk een programma ontwikkelen. We gaan die toppers bij elkaar brengen. Dus ik denk uh, dat het een mission, mission possible is. Dat we de komende jaren uh, uh, steeds meer boxers naar de Olympische Spelen gaan krijgen. Dan kom je zelf uit de schaatswereld, uit de wielerwereld. Nou, twee werelden die in Nederland uh, ongekend populair zijn. En dan kom je in het boksen. Dat is een kleine sport. Ja, dat, uh, dat is zo. Het is een enorm verschil met uh, wat ik gebend ben uit het schaatsen en het wielrennen. Uh, ah. Ja, en dat, dat heeft met alles te maken. Met uh, de organisatiegraad en uiteindelijk uh, natuurlijk heel veel met geld ook. Uh, maar je moet ergens beginnen en uh, het, het groeit van onderaf. Met, uh, met enthousiaste coaches, coaches die er alle tijd in steken, met talenten die een kans krijgen. En uiteindelijk moeten we met elkaar het professioneel gaan neerzetten en dan, uh, dan komt de rest wel, denk ik. Want de laatste keer dat er een Nederlander deelnam aan de Olympische Spelen in het onderdeel boksen was 1992, Barcelona. Dat is ongelooflijk lang geleden. Ja, dat is uh, veel te lang geleden. <laughs> uh, maar goed, uh, des te meer uh, reden om te zeggen: van jongens, uh, nu, nu komt de tijd om, uh, om weer boksers naar die Spelen te krijgen. En. Uh, uh, het succes in de sport wordt altijd bepaald door, uh, door het enthousiasme in de kiem om, om de dingen neer te zetten. We hebben dat uh, ook in het schaatsen gezien. Uh, maar het, uh, ja, het volleybal met het bankkrasmodel dat is natuurlijk altijd nog het mooiste voorbeeld, denk ik. Van gewoon een aantal uh, jongens die zeiden van, uh, we gaan presteren de komende jaren en het maakt niet uit hoe. Maar we gaan nu een hal in en we gaan keihard trainen en daarvoor werken. En dat trekt aan. En, en nou, dat, dat leeft nu ook in de boksport. En het is nu kunst om zeg maar, dat enthousiasme te gaan vertalen naar nou, een marktwaarde te gaan creëren daarvoor. En meer geld te gaan genereren om betere faciliteiten te gaan creëren. Want betere faciliteiten betekent gewoon die talenten bij elkaar brengen, meer gaan trainen, meer naar het buitenland sturen. Ja, het, kijk, als je nu de talenten en de topsporters een goed programma wilt bieden... dan moet je inderdaad uh, veel naar het buitenland om uh, goede sparringswedstrijden op te kunnen zetten. Goede trainingskampen met uh, toppers van gelijk niveau. Nou, dat is uh, stap één. Uh, je, als je meer talenten en topsporters in Nederland gaat krijgen... dan kun je hier meer gaan organiseren met elkaar. Dan heb je het buitenland niet direct nodig... Nou ja, dat is fase 2, denk ik. Maar die oude tijden, hè? Uh, Arnold van der Leijden, man die hier aanwezig is. Oran Delibas, nou, dat waren de grote namen op de Olympische Spelen. Komen die tijden ooit nog terug? Uh, zonder meer, ja. Uh, het succes wat, uh, wat de Nederlandse boksport toen gehad heeft, het amateurboksen, dat, uh, nou, dat, ligt, uh, dat ligt weer voor ons. Daar heb ik uh, 100% vertrouwen in. En uh, Het gaat gewoon uh, misschien al in Londen gebeuren en anders in Rio, geen probleem. De vrouwen, dat is een apart verhaal. Want dat is eigenlijk een nieuwe tak van sport, het vrouwenboksen. Staat in Londen dan voor het eerst op de Olympische kalender. En we hebben twee serieuze kandidaten. Ja, twee kandidaten die ook nog eens in één uh, klasse uit moeten gaan komen. Want in Londen zijn er maar drie uh, klassen voor de dames. Nou, Marichelle de Jong bokste tot 69. En Noeska Fonteyn tot 75. Die zullen allebei in de klasse tot 75 uit moeten komen. Dus uh, één van die twee dames gaat dadelijk ook nog eens afvallen. Want er kan er maar één naar de spelen. Uh, drie klassen bij de dames. Nou, het zou heel mooi zijn als het damestoernooi in Londen heel succesvol wordt geëvalueerd. En dat die damesport zich verder kan ontwikkelen. En meer klassen op de Olympische Spelen is natuurlijk ook heel belangrijk voor die, de ontwikkeling van de damesboksen. Je loopt de damesboksen niet heel erg op tegen misschien wel het traditionalisme in de sport. Want boksport is natuurlijk wel een behoorlijk traditionele, nou zeg maar rustig, soms ouderwetse sport. Ja, misschien wel. Uh, misschien ook te vergelijken met, uh, met damesvoetbal bijvoorbeeld. Uh, maar wat ik uh, ook van heel dichtbij maak met het damesvoetbal... Uh, is dat er uh, als die ontwikkeling eenmaal op gang komt, dan maakt dat wel enthousiasme los. En uh, dat zal met, uh, met horten en stoten misschien gaan... Maar uiteindelijk denk ik dat van onderaf uh, het enthousiasme voor damesboksen heel groot zal zijn. En dat het op boven, van bovenaf wel opgepakt gaat worden. Dat denk ik wel. En wie had tien jaar geleden ervan durven dromen dat er op een NK boksen op de slotavond de laatste, wat is het, vijf, zes partijen allemaal damespartijen zijn? Nou, weinig mensen misschien, maar er zijn er altijd wel een paar geweest die, die daarin geloofd hebben. En het, vanavond gaat het gebeuren. Een paar ontzettend leuke partijen. Ik kan gerust zeggen dat hier de top van de wereld staat te boksen bij het Nederlands kampioenschap. En dat is mooi. En laat dit maar een vertrekpunt zijn voor meer succes in het damesboksen. Tot ziens in Londen. Zeker tot ziens. En wij gaan verder met voetbal. Er wordt weliswaar in Nederland niet gespeeld vanavond, maar in Italië wel. Daar is het niet zo spannend meer, want drie wedstrijden voor het einde... Uh, speelt AC Milan uh, tegen Roma met maar liefst acht punten voor op de nummer twee, Inter. En dus kan AC vanavond kampioen worden, Bas Stigner. Zo is het, Ronald, met een uh, puntje is Milan zelfs kampioen. De wedstrijd is een minuut geleden begonnen, 0-0 stand in Rome... En de goede rekenaar heeft nu gedacht, hé, hey, maar als er nog drie wedstrijden te gaan zijn, dan kan Inter toch nog gelijk komen. Nou, dat klopt. Maar in Italië zijn de regels zo dat onderling resultaat bij een gelijk aantal punten voorrang heeft boven doelsaldo. En Milan won twee keer van Inter. Dus een punt is genoeg. Milan met twee Nederlanders in de basis. Seedorf en Van Bommel spelen vanaf het begin. Emmanuel stond niet bij de selectie van hem, wordt dan, zo zegt men in Milaan. De komende seizoenen meer verwacht dan dit seizoen. Hij mag een jaartje groeien. De eerste mogelijkheid komt eraan voor Roma. Maar de bal komt net niet bij Fucinic die wel goed van de linkerkant naar binnen was gesneden. Maar uiteindelijk de bal die van de rechterkant van Tadej komt niet voor zijn voeten ziet belanden bovendien. Zo blijkt uit de herhaling staat Fucinic buiten spel. Dan gaat de eerste kans die Roma dacht te krijgen niet door? Een puntje. Dat is wat Milan wil. Dat is wat Cedorf en Van Bommel willen. Want dan zijn zij vanavond kampioen van Italië. En dan mogen ze dat feestje vieren in Roma. AS Roma, AC Milan. Twee minuten op de klok. 0-0 stand. Er wordt gehandeld in Nederland. Er wordt gehandeld tussen Aalsmeer en ENO. Emmeren en men een omstreken. En het uh, ja, gaat allemaal om de tweede plaats. Maar dat zijn niet de enige kandidaten voor die tweede plaats. Uh, en de tweede plaats, ja, dat is gewoon spelen tegen Volendam in de finale, Richard van der Maanen. The cat daar draait het om, inderdaad, wie wordt de tegenstander van titelverdediger Volendam. Ook dit seizoen weer de beste ploeg. Tot nu toe van Nederland. Terwijl Leon van Stier nu namens MN omstreken de gelijkmaker op het bord brengt. Dat gebeurt na 5,5 minuut. Een nerveus begin dus van beide kanten. Alsmeer scoorde pas de openingstreffer een minuut geleden. Het bleef dus ruim 4 minuten 0-0. Verkrampt aan beide kanten. Het is een belangrijke wedstrijd. De belangen zijn groot. Vooral voor Alsmeer. Dat nu weer op. 2-1 komt via Lubert een vooral, al meer hele, hele essentiële wedstrijd. Want het is heel simpel afhaken of aanhaken voor de ploeg die al tienmaal landskampioen werd bij het zaalhandbal. ENO staat op de tweede plek met 12 punten, 8 punten minder dan Volendam. Dat verschil is dus heel groot. En op de derde plek staat Alsmeer op 11 punten en dan hebben we ook nog Limburg Lions 11 punten op de vierde plek en Quintus ook met 11 punten. Inderdaad, het is dus nog heel spannend in de race om plek 2. Vandaag dus Aalsmeer, ENO, een echte klassieker. Ik zei het al, Aalsmeer 10 keer kampioen van Nederland, ENO 5 keer kampioen van Nederland. Deze ploegen hebben al heel veel tegen elkaar gespeeld, terwijl de strafwoord van ENO er nu ingaat. En het wordt dus 2-2 na ruim 6 minuten hier in een bomvolle bloemhof de sporthal van Aalsmeer.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 Running out of town So maybe I should gather 9 to 5 But I don't wanna let it go There's so much more to tonight And Tell me that I got it wrong Tell me everything will be okay Tell me they'll play my songs. Tell me they'll sing the words I'll say when darkness falls and all of the stars. When well, see just me and my guitar. Gitar van Tom Dijs. Donk is Nederlands kampioen geworden bij het vrouwenwaterpodel. Na de overwinning van gisteren was Donk dit keer met 9-7 te sterk voor Polenbergs. Maar heel makkelijk ging het niet. Bob van der Tak praat na met de trainer van Donk Bijman. Hoe spannend was het, uh, Rob? Heel erg spannend. Ja, slecht begonnen. 4-0 achter. En toen heel langzaam bijgekropen. En toen 4-4. Uh, Dat was echt een point in de wedstrijd. En... Uh, ja, toen bleef het spannend. Elke keer maar één doelpuntje. Één keer drie doelpunten. Dan worden ze weer op, uh, op één doelpunt terug. En op het eind was het zo spannend. Maar toen we de twee minuten binnenkwamen en nog twee doelpunten voorstaan... dan wist ik dat het goed was. Time-out genomen. Rust, rust en uitgespeeld. Schitterend. En uitgerekend Danielle de Bruin die eigenlijk de wedstrijd in het slot gooit, hè? De 9-7. Dat is niet uitgerekend Danielle. Dat is uh, juist Danielle. Ja, die, die, die doet dan op, op dat moment de goede dingen... Dan zie je Simone de, de, de, de doelpunt ervoor maken. Simone o Koot. Simone o Koot, Olympisch kampioen. En daarna de andere Olympisch kampioen die hem op slot gooit. En uh, die mooie schaal gepakt. Hoe verklaar je die uh, ja, eigenlijk vreselijk slechte start van jullie binnen no time 4-0 achter? Je zegt het al. Ja. Ah, dat had vooral te maken met het aanvallen. Dat, uh, we kregen de kansen wel. We krijgen drie keer eenmaal meer. En uh, we maken hem niet. We krijgen een paar open kansen. We schieten er niet in. En zij maken wel alle doelpunten. Gaat er eentje met een beetje lucky in. En dan is het verschil gemaakt. Dus het was niet zozeer dat wij slecht aan het spelen waren, maar dat we slecht scoorden. Ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk hem 9-7. Gisteren was het 9-8. Uh, jullie waren in de reguliere competitie ook duidelijk de sterkste ploeg. Uh, wat is de kracht van dit donk? Nou, kijk, wat wij in ieder geval, het is een hele jeugdige groep. De gemiddelde leeftijd, dat je Danielle eraf haalt, is rond de 20, 21. Dus ja, er zit gewoon heel veel frisheid en gretigheid in. Plus aangevuld met Simone en Danielle die, die dan de balans brengen. Dus het is gewoon een compleet team, wat ja, heel gretig was. Zes jaar geen kampioen geweest, dus het moest gebeuren. En zeker omdat Danielle de laatste wedstrijd was. Ja, heeft dat nog een rol gespeeld, ook bij de andere... Speelsters van de ploeg? Nou, we hebben expres in de voorbereiding er niets over gezegd. Zo van, dit is het. Maar aan het einde zie je dat, ze, dat het wel een rol was. En dat die meiden heel blij met haar waren. En, ja, ze krijgt een heel waardig en mooi afscheid. Schitterend. Ja, jij ook? Voor jou was het ook een mooi afscheid? Ja, ja het, was, het is een afscheid voordat het begon. <laughs> Zo voelt het. Eén jaar coach. Beker gewonnen en, en, en landskampioen. En dames twee kampioen. En er weer mee moeten stoppen. Het is een beetje zuur, maar aan de andere kant. Ik ga hier met een hele opgeheven hoofd weg. Ja, want je was het er niet helemaal mee eens hè? met uh, de zienswijze van het bestuur. Nee, nee ik, ik had hem graag doorgegaan. Uh, ik, uh, ik voel me op mijn gemak. Ik, het, het was een beetje uh, een stroperige start. Maar ja, vanaf uh, de bekerfinale, vanaf de halffinale hebben we geen wedstrijd meer verloren. 18, uh, 18 wedstrijden op rij gewonnen, dus uh, er is heus wel gemie. Dus wat dat betreft, uh, voor mij hoefde ik nog niet weg. Maar het bestuur heeft een ander besluit genomen en zo werkt dat. Beker gewonnen, kampioen. De aanbiedingen zullen wel binnenstromen nu van de andere clubs. Nou, nog niet uh, nog geen telefoontjes. Dus uh, nog niemand gaat. Dus als het zo doorgaat, ga ik volgend jaar gewoon weer scheidsrechten. Uh. Dan ga ik weer fluiten. Dan ga ik weer fluiten. Dus dan sta ik volgend jaar hier de finale te fluiten. Nu? Klein feestje? Uh, groot feestje. Veel plezier. Dankjewel Bob. Bob en Rob, Rob Bijman en Bob van de Tak waren dat. De Donk-damens zijn dus uh, Nederlands kampioen. We gaan naar reset van de Maden, Aalsmeer ENO. De laatste tussenstand was 2-2. Het is nu 4 tegen 5 in het voordeel dus van de ploeg uit Zuidoost-Drenthe in het voordeel van Emmen en Omstreken. En ENO komt nu zelfs op 4-6 door een doelpunt van Nick Kuik. We zitten in de twaalfde minuut van deze wedstrijd. Het verhaal van Alsmeer in een notendop dit seizoen is dat ze zeer, maar dan ook zeer stroef zijn begonnen aan dit seizoen. Pas op de laatste speeldag in de reguliere competitie schaarde Alsmeer zich bij de beste ploegen van uh, deze competitie. De beste zes. Met andere woorden de play-offs En dat is Aalsmeer heel lang niet overkomen dat dat zo lang duurde. Maar tijdens de play-offs ging het ineens van een dakje. Won Aalsmeer heel veel. Met name een aantal knappe uitwedstrijden tegen Volendam. Ook tegen Limburg Lions. En zo klom de ploeg op naar de tweede plek zelfs. Nu even op de derde plaats. Maar er is dus nog van alles mogelijk voor de ploeg gecoacht door René Romein. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor ENO. Dat het uh, seizoen ook niet al te best begon. Het ging eigenlijk dit seizoen continu tussen Limburg Lions en Volendam. Maar Eno is daar in de slotfase knap bijgekomen. In de playoffs is het allemaal wat wisselvallig. Maar nu dus heel erg knap op de tweede plaats. 13 minuten zijn we bezig. De tussenstand is 4-6 in het voordeel dus van Aalsemeer. Dat in 2009 nog kampioen werd van Nederland. Vorig jaar was dat Volendam. Voor ENO is het al een tijdje geleden dat zij de beste waren van Nederland. Dat was in 2001. Nu een strafworp voor Aalsemeer. Na een overtreding van Niek Kuik in de 13e minuut dus van de wedstrijd. Het duel tussen Marco Woltersson, de keeper van ENO. En die stopt de inzet van Robin Boma. Dit soort doelpunten moet je natuurlijk wel gaan maken in dit soort wedstrijden. Want er wordt Vervochten voor elk doelpunt. Elk doelpunt is van groot belang. Het zal denk ik heel dicht bij elkaar blijven, de hele wedstrijd. Voorlopig is ENO de betere van de twee. Zij leiden 4 tegen 6. Het Italiaanse voetbal staat bij ons natuurlijk nog steeds bekend als hard. Hoe hard is deze wedstrijd, Bastigle? Ja, je vraagt dat Ronald omdat je duidelijk zit beter te kijken. Laat ik eerst zeggen: Roma Milan is 0-0 na 12 minuten. De wedstrijd waarin Milan kampioen kan worden, als het een minimaal een puntje pakt. Maar Gattuso ging er hard in in een duel met Brighi, middenvelder van Roma. Die raakte geblesseerd, maar staat inmiddels weer. Nu wordt er weer een trap uitgedeeld. Kortom, het is pittig in het begin van deze wedstrijd... waarin we als we het hebben over kansen. Schotje links, schotje rechts hebben gezien. Eerst Boateng, op aangeven van Seedorf, schoot over. En even later uit een soort Romeinse counter, schoot naast. Bij Milan, Ibrahimovic weer terug in de basis na zijn schorsing. Hij had drie duels, heeft hij erop zitten na een ruzietje met een grensrechter. Ja, niets is hem wat dat betreft te gek. Krijgt vandaag trouwens in het veld ook nog een scheidsrechter Morganti die hem in de wedstrijd tegen Fiorentina rood gaf. Dat kostte hem toen ook drie wedstrijden. Hij heeft kortom enige ervaring met ook nog acht gele kaarten achter zijn naam. Maar hij mag weer eens een keer meedoen. De topscorer van AC Milan. Dat dus met 0-0 voorlopig gelijk staat in Rome tegen AS Roma na 13 minuten voetballen. En achterin nu wordt opgejaagd. Nesta wordt onder druk gezet nu door de aanvallers van Roma kijkt om zich heen en zegt, is er iemand aan speelbaar? Het antwoord is eigenlijk nee. Nou, dan maar de zijlijn over, want dat is ook Italiaans 0-0. Roma-Milan. Mariel Hagelman zit klaar voor het NOS Journaal. Daarna nog twee uur langs de lijn. Tot zo. NOS langs de lijn op één. Het is zondagmiddag, kwart over twaalf. De perstribune van Radio 1 stroomt vol. Al was het maar voor de gezelligheid. Volkskant hoofdredacteur Philippe Remark over de strijd in krantenland. Dan gaat het niet aan om met modder te gooien naar een andere krant. Dat is mijn stijl niet. Voetbaltrainer Ronald Koeman blikt vooruit op bekerfinale en landstitel. Het is een uitdaging, maar het is wel een leuke uitdaging. En er is aandacht voor al uw vragen en klachten over radio, tv en krant. Ik word helemaal doodziek van alle herhalingen. Spreek ook in op het antwoordapparaat 035-677-6001. En luister morgenmiddag kwart over twaalf de perstribune. Radio 1.